Koude, donkere, stille nacht, waarin plots een heldere ster verscheen. Een prachtige ster die niet meer verdween. In de nacht met al die pracht, en die de herders naar bed te heen bracht. Tijdens de stille nacht lag ik op het gras, kijkend naar de hemelsterren. Zoveel mooie sterren denken, terug naar de mooie tijden. Nu zeg ik hier in bed, met of zonder jou. Jij bent de ene die ik vertrouw. Je hoeft niet alleen te zijn. Ik ben hier met plezier. Laat de donkere nachten voorbij gaan, slapend overheen gaan, op naar de volgende dag. Als ik steeds nog niet kan slapen, zit ik te veel met mijn gedachten, over jou hier, met of zonder kaam. Maar in deze nacht is het geschied, Jezus Gods Zoon werd geboren, en allen zouden het moeten horen, want de mensen wisten het niet. Een koude, donkere, stille nacht, waarin plots een heldere ster verscheen, een prachtige ster die niet meer verdween, in de nacht met al die pracht, en die de herders naar Bethlehem bracht. Jezus was geboren in een stal in Bethlehem. Zijn wieg was een simpele volderbak. Geen luxe, alles wat nodig was een bak. Elders was helaas geen plaats voor hem. Het verhaal over deze geboorte lag op het stille rustige plaats. Iedereen die hem wilde zien, waren niet echt verrast. Het was een stille, donkere nacht. In Bethlehem heerste een diepe rust. Mensen waren zich van niets bewust. Niemand had iets bijzonders verwacht. Ongeacht welke tape of ras, iedereen was welkom. De koningen gaven Hem goudmieren en wierook. Zo volgde Hem toen de ster in de hemel opdook. De plaats waar Jezus geboren was, verscheen een hemellicht in de nacht, zo zuiver en helder. Een koude, donkere, stille nacht, waarin plots een heldere ster verscheen. Een prachtige ster die niet meer verdween. In de nacht met al die pracht, en die de herders naar bedden hem bracht. stille nacht blijft steeds een prachtige nacht. Hoe Jezus is geboren, als hij ook groeide, kan steeds de verhalen niet verloren. Hij had twaalf apostelen en profeten als gezegende, die de verhalen opgemaakt zijn van hem en die nog steeds doorgegeven zijn. De Bijbel zijn de woorden van God, die heeft als een mens zo goed mogelijk. En je zal geen spijt betuigen, je bent als een getuige hier op deze aarde. Er is geen andere rustige nacht die ik ken dan de stille nacht. Ik bied voor de stilte en ga slapen als donker is. Deze donkere dagen heb ik rust nodig, slapen als zin, spiritueel en geestelijk, verbonden met alle zielen, dat leven mag je niet verdienen. Een koude, donkere, stille nacht, waarin plots een heldere ster verschijnt. Een prachtige ster die niet meer verdween, in de nacht met al die placht en die de herders naar bedden heen bracht.